Drie uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. En zo direct in vrijdagmiddag live. Ton heert over de houdbaarheid van het sociaal akkoord. Nu is het NOS journaal. Ewout Dion. De hoofdverdachte van de aanslag op de Amsterdamse rechtbank in 2011 heeft 15 jaar cel gekregen. De rechtbank acht bewezen dat de man het gerechtsgebouw in Amsterdam-Zuid beschoot met een granaatwerper. De medeverdachten kregen vijf jaar cel. De politie kwam ze op het spoor na de vondst van vingerafdrukken van de hoofdverdachte. Verslaggever Edwin van den Berg. Dat was de start van een maandenlang onderzoek waarbij telefoons zijn afgeluisterd en undercoveragenten zijn ingezet. En hoewel de twee steeds hebben gezwegen, leidde dat uiteindelijk tot hun aanhouding en vandaag tot hun veroordeling tot vijf en vijftien jaar. Bij de aanslag in Amsterdam vielen geen gewonden, maar er was wel veel schade aan een van de torens van het gerechtsgebouw. De politie heeft in het onderzoek naar het internetdreigement in Leiden... een computer in beslag genomen bij een vriend van de verdachte. De agenten gingen naar zijn huis in Stompwijk en namen de computer mee voor onderzoek. De verdachte van het internetdreigement in Leiden komt naar Nederland. en meldde zich in Costa Rica bij de Nederlandse ambassade. Vanwege het dreigement bleven de scholen in Leiden maandag de hele dag dicht. De dagen erna was er politiebewaking bij de scholen. In Engeland zijn de celstraffen bekendgemaakt voor de drie mannen die terreuraanslagen hadden voorbereid. De drie werden in 2011 gearresteerd. Ze wilden in Birmingham explosieven in rugzakken laten ontploffen. Volgens de rechter zou de tweede stad van Engeland daardoor in een klein oorlogsgebied zijn veranderd. De hoofdverdachte kreeg levenslang met een minimum van 18 jaar... maar hij is volgens de rechtbank de onbetwiste leider van de terreurgroep. Twee andere verdachten moeten 15 en 18 jaar de cel in. Later vandaag wordt bekend welke celstraffen... de andere acht leden van de terreurgroep krijgen. De storing met DigiD is vrijwel voorbij. In Nederland kunnen interneters met DigiD weer inloggen op websites. Vanuit het buitenland zijn er nog wel problemen, maar er wordt hard gewerkt om ook die op te lossen. DigiD werd in de afgelopen dagen doelwit van een zogenoemde DDoS-aanval. Een computerserver wordt daarbij zo vaak bestookt met verzoeken dat hij onbereikbaar wordt. Noord-Korea wil niet met Zuid-Korea praten... over het gemeenschappelijke industriecomplex Kaesong. Het zuiden had gisteren met harde maatregelen gedreigd... als de Noord-Koreanen niet aan de onderhandelingstafel zouden aanschuiven. Begin deze maand trok Noord-Korea alle arbeiders uit Kaesong terug... en sloot de toevoer van goederen af... Het complex ligt in Noord-Korea. Voor de ongeveer 175 Zuid-Koreaanse werknemers... dreigt daardoor een tekort aan voedsel en medicijnen. En daarom dreigt Zuid-Korea met harde maatregelen. Een Noord-Koreaanse overheidswoordvoerder noemt die opstelling misleidend... en zegt dat dergelijke eisen slechts de definitieve vernietiging... van Zuid-Korea zullen versnellen. Het weer bewolkt en regenachtig. Later vanmiddag en vanavond vanuit het noordwesten droog. Maar in Limburg blijft het tot morgenochtend regenen. En verder morgen overwegend droog en bewolkt. Bij een gaat over elf zondag wat meer zon. Verkeersinformatie van de ANWB, Wijnand Zwaan. Door het begin van de meivakantie is het behoorlijk druk op de weg... en dat is goed te merken op de wegen bij Amersfoort en Breda. Verder is het ook druk op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... voorknopend Europaplein, inmiddels 7 kilometer fieden. Bij Amsterdam was een aanrijding op de A10 Zuid richting Amersfoort. De rijstroken zijn vrij, er staat nog wel fieden tussen Geuzeveld... en knopend Watergraafsmeer, 11 kilometer. Op de A50 Arnhem richting Os voor de Waalbrug bij Ewijk 12... En de A325, Arnhem richting Nijmegen. Voor de Waalbrug bij Nijmegen, 6 kilometer. En ondanks de fiets is hij gearriveerd. Ik praat zo met kandidaatvoorzitter van de FNV, Ton Heerts. De Citroën C1 rijdt zo enorm spaarzaam... dat hij kan van Holland die Kopenhagen per één tank. Op slechts één tank naar Kopenhagen. Met de zuinige Citroën C1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 Het is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag. Welkom vanuit de troon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Ik praat zo met de man die voorzitter van de FNV wil worden. Ton Heerts. Maar eerst de rubriek over de troonswisseling. Jazeker, dames en heren, welkom. Naar aanleiding van de troonswisseling op 30 april... is hier toch nog even overgevlogen uit de Koninklijke Hemel... inmiddels vaste gast bij Vrijdagmiddag Live, Prinses Juliana. Welkom, Hoogheid. Ja, goedemiddag. Ja, gaat u maar weer zitten. Ja, vlak voor deze feestelijke gebeurtenis... wilde ik u allen nog even een hart onder de riem steken. Fijn. En in het kader van het Koningslied... wilde ik mij tot u richten via een moderne rap. Sorry, wat zegt u? Een rap. Een rap, kijk eens aan. U gaat rappen. Ik ga rappen. Is dat nou wel zo verstandig? Ja, kunt u mij dan misschien begeleiden? Nou, ik ga mijn best doen. <kliek> ja, iets, iets langzamer alsjeblieft. Oké, okay, sorry. Ja. Een lied voor de koning, dat moest er komen. Gemaakt door het volk en het ging over dromen. Daar kwam het tevoorschijn. Een lied als een draak. Neem me niet kwalijk dat ik het hier afkraak. Bombastische woorden, versleten taal. Een lied om te braken. Zing mee allemaal. Stormregen, windwater vliegt om je oren. Zij aan zij, borst vooruit zingende koren. Vechtende leeuwen, trots als een baal. Schouder aan schouder. Au, au, au, au. De wee van weg. Ik lach me een kriek. De zet van aan de M van Mozambique. Mozambique. En Ali B, Jemantje André, Lange Frans en Pagdouls... vertoonden natuurlijk een rappende smoel. Holle nietzeggende retoriek. Start dat maar uit over het koningspubliek. Er kwamen ontzettend veel scheldkanonades. Ik hak je in stukken en in carbonades. Commercieel als een reet, zei Joop, ook een koning. Dat u het maar weet, het is goed voor de koning. We trekken het terug, nee, we zingen het wel. De een vindt het prachtig, de ander een hel. Ik vind dit fantastisch, die strijd om de taal. Dat is het cadeau voor de Koningfinaal. Dat je je niet in de luren laat leggen, zoals ik mij vroeger ook nee, niets, niet liet zeggen. zeggen. Dus lang leven nu, Koning Alex en Maxi. En nu ga ik schielijk weer terug met een taxi. Nee. Nee, nou, ik, ik vlieg zelf, hoor. Er zijn helaas nog geen luchttaxis. Hè. Inderdaad, uh, fantastisch. Dank voor uw bijdrage en dank voor uw komsthoogheid. Nou, ik vond het heerlijk om te doen. Wat vond u van mijn begeleiding? Heel slecht. Marjan Luif en Henry van Loon. Held van de dag... Man achter historisch akkoord, strategisch meesterwerk, redder van het poldermodel. Ik noem maar een paar krantenkoppen. Alom lof en bewondering voor de man die in enkele maanden... niet alleen van de hopeloos verdeelde FNV weer in eenheid wist te maken... maar ook nog een sociaal akkoord met werkgevers en regering wist te sluiten. En hij stelde zich deze week ook nog kandidaat als voorzitter van de FNV. Mijn gast van vandaag, Ton welkom. Hallo. Ja, U hebt de, de FNV van de rand van de afgrond gered. Nou, de, het was wel nodig dat er enige verbouwing plaatsvond. Maar uh, uh, ja, het is in ieder geval goed gegaan. Hè. We hebben een zo groot mogelijk deel uh, bij elkaar weten te houden. Er zijn toch nog twee bonden die afgelopen jaar hebben besloten om niet neelt, deel te nemen aan die vernieuwing. Ja. Maar voor het overige is het uh, goed gelukt en kunnen we door. Toen u, ze, toen u begon, zei u van of we gaan het refijn in. Of, of we kunnen door. Ja. Zo erg was het ook. U stond letterlijk op de rand van de afgrond. Ja, toen ik vorig jaar in juni begon, was het wel een mijnenveld. Daar heb ik als oud militair enige ervaring mee. Maar ja. uh, om ze allemaal uh, te detecteren. Toch best al een beetje moeilijk. Ja, ben je nog wel een tijdje bezig. Ja. Maar het is gelukt dus in dit geval? U heeft ze ja. kunnen uitschakelen zelfs? Ja, een aantal wel. Uh, en een zo, ik heb altijd gezegd: een zo groot mogelijk deel hoop ik dat meegaat in de vernieuwing. Maar ik had op 17 april niet durven dromen dat het, dat het echt goed ging. En daarmee hebben we de stam, uh, de statuten, want er moet allerlei dingen veranderd worden. Ja. En zijn we eigenlijk omgeklapt van een federatieve vorm naar één vereniging. Ja, de leden krijgen veel meer uh, te zeggen hè? in zo'n zo ledenparlement. Uh, een half jaar geleden nog zei u, de vakbeweging bestaat eigenlijk niet meer. Toen wilde uh, de werkgeversvoorzitter met u praten wintjes. Was dat nou bravo toen? Want, want nu bent u ineens volop weer aanwezig. Nee, dat was, of was dat iets langer dan een beetje... half jaar geleden. Het was ja? in augustus vorig jaar. Uh, toen zei ik, voor een deel zijn we er niet meer. Dus dat is wat anders dat we er helemaal niet meer zijn. Maar wel tactiek blijkbaar, toch? Nee, want op dat moment was de situatie zorgelijk. En toen de heer Wientjes belde van kunnen we spreken? Ik zeg, ja, we kunnen wel spreken. Ik zeg, maar wat voor een samenleving wil je dan? En wil je die arbeidsverhoudingen weer enigszins normaliseren? Niet dat de werkgever en de werknemer eigenlijk geen band hebben. Of een zzp'er in het opdrachtgeverschap. Uh, ik zeg, maar buiten dat ben ik nog even druk met die reorganisatie. Uh, dus ja het is aan jullie nu de keus. En hij kwam in augustus langs met zijn tweede man van Kesteren. En toen was ik al een, twee maanden, had ik dus het mijnenveld kunnen inventariseren. En toen was de tijd nog niet rijp om echt met hem te spreken. We moesten eerst zorgen dat we binnen de FNV... Binnenshuis de boel op orde houden. Ja, je gaat niet snel... Hè, dus ik zeg wel eens, het, het je gaat gelukt, niet op visite he? als je zelf rotzooi in je huis nee, hebt. Nee, oké, okay, nou het sociaal akkoord ligt er nu. Uh, uh, wordt eigenlijk vrijwel geheel ook op je konto geschreven? Terecht? Nou, nee, dat denk ik niet. Er hebben vele mensen aan meegewerkt, ook binnen de FNV. Uh, het groot, uh, groot deel van het pakket, mijn collega Paschier heeft eraan meegedaan. Collega Hartveld. Ja, nou, Grote dat kunnen u natuurlijk ook zeggen. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, misschien is dat inderdaad niet terecht. Want werkgevers en, en, en regering wilden zo graag rust in de tent... dat ze Heerts wel heel veel hebben gegund. Nou, ik geloof niet dat het zo werkt. Uh, en zeker niet aan de onderhandelingstafel. Uh, het is ook niet een kwestie van gunnen. Kijk, het kabinet was bij de start, die hebben gewoon een valse start gemaakt... door uh, een akkoord te maken, wel met daadkracht, maar zonder draagvlak. En de werkgevers is echt niet zo dat die alles weg hebben gegeven. Want we hebben wel degelijk ook hervormingen afgesproken. Alleen in een wat fatsoenlijke tempo. Mm. Dus ik kon vorig jaar nog niet bevroeden dat het kabinet zo'n start ging maken. En de werkgevers Ja, die hebben uiteindelijk gekozen voor een andere relatie weer uh, in de arbeidsvereniging. Dat Wintjes u in de publiciteit doodknuffelt. He. Hij zegt u, nou, misschien u, u sprake humor, van humor, u nou, kunt relativeren. Nou, dat klopt allemaal wel. <laughs> maar, maar, uh, dat is een zo veegteken, zou je misschien Nee, helemaal denken. niet, nee. want ik weet nog heel goed dat ik meedeed aan de acties bij Albert Heijn. En toen zat hij gelijk uh, tegen het plafond, hoor. Dus, maar Toch wel. Want ja, dat, dat we even de oude verhoudingen in stand. Uh, er was natuurlijk ook veel kritiek op het akkoord, eerlijk is eerlijk. Daar gaan we zo over doorpraten. Maar eerst luisteren we naar een lied dat Suzanne Mathijs over u schreef. nadat nou, ze googelde op uw naam. In de bergen Twente, onmengelijk katholiek, wordt door de heertjes voortgeplant. Uh. want samen sta je sterker. Acht boerenzoons en dochters, Thomas was de potterste met afstand. Hey, vechten voor zijn aandacht, vechten voor zijn aanzien, vechten voor zijn speelgoed en zijn pap. Tijdens de tebergse feestweken lekker brommen kieken en tot laat illegalig te de tap. Hey, met 18 lentes en met opgestroopte mouwen klopt hij aan bij de marechasse. Meld je bij de vakbond hier, want samen sta je sterker, hé. Hey. Verantwoordelijk voor de veiligheid van prinses Margriet en Pieter van Vee. Van de vakbond van de Marshalsee marcheert hij door naar het CNV. dan naar de Tweede Kamer, rechts en links en voor de P van de A. Nu interim bij de FNV en hij stelt zich kandidaat. ook Ineens heel kwaad. oh dan ramt hij door je strot zijn idee. Zo helpt hij de bond aan de lente, want samen sta je sterker heen, boeren schnitts en FC trenten. dat stond iets van de FBW. Hij helpt de bond aan de lente, samen sta je sterker heen. Met alleen maar sociale akkoorden voor Ton Heerts van de FNV. Vrijdagmiddag live! <applacht> Susanne Matthijsen. Vera K. en Margreet Boersbroek over mijn gast Ton Heerts. Uh, klopte het allemaal? Ja, die boeren is niet zoals De feestweken. Dat klopte eigenlijk allemaal wel. Ja, ja, ja. Ja. Ook Dank dingen wel. Die, die niet klopten? Of? Nee, heb, die heb ik niet zo snel kunnen waarnemen. U zat inderdaad bij de Marge hebt ook uh, Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven nog beveiligd? Ja. Want dat was nodig? Nou, dat is de taak van de Marge UC, om de leden van, van het, het Koningshuis uh, te beveiligen. We deden buiten bewaking, dus uh, allemaal niet zo spannend hoor, maar... Uh, je moest niet uh, op motors uh, erachteraan? Of nee, als, als van die mannen inpakken uh, uh, met zonnebrillen zo erachter lopen? Nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik ah. heb wel op de motor uh, bij de Marchesee ook nog gereden. Bent u monarchist of republikein? Nee, ik hou wel van het, uh, van het Koningshuis. En als ik hier net... Ik was natuurlijk iets te laat, dus sorry nog. Maar uh, het was wel, volgens mij al heel erg druk. En het is erg oranjegezind in Amsterdam. Het bruist al een beetje. in <laughs> ja, nou, stad. Absoluut. Ja, want ja. U bent erbij, hè, geloof ik, bij de, de uh, koning of niet? Ja. ja. Op wat voor manier? Nou, ik weet niet. Het laatste wat ik nog even in de auto las... was het donkere kostuum. En uh, verder denk ik, zie ik dit weekend wel weer. Ik leef ja. ongeveer per dag. Dus, maar uh, u zit ook in de nieuwe kerk? Ja, en bij het... een s'avonds feest. Daar Zo. moet ik me nog even op voorbereiden. Veel plezier. Uh, daarbij ja, Dat militaire u. verleden, er wordt gezegd dat dat uh, ook herkenbaar is... in de manier waarop u opereert en onderhandelt. Hè. U kunt heel, uh, u bent eerlijk, maar ook heel bot en heel hard kunt u zijn. Komt dat daar vandaan? Mm, dat weet ik niet. Ik hou wel van duidelijkheid. Dan duurt het allemaal niet zo lang. Dan heb je meer tijd voor andere dingen. Dus ik, ik geloof niet dat ik echt bot ben. Ik probeer echt toch ook wel te luisteren naar de mensen. En meestal lukt dat ook wel. Dat leer ik overigens wel anders bij de voetbal. Want ik kom regelmatig in de voetbalkantine bij een amateurvereniging. Je bent en... voorzitter toch van, die ja, van de, ja, de Apeldoornse Boys? Ja, ja. ja, en dat is een uh, zeer gemengde vereniging. En voor zover ik door de week dingen zeg die niet zinnig zijn... dan hoor ik dat Krijgt dan. u ik dat daar te ja, horen? dat gaat... Ja. Dat gaat uh, maar u, die zijn u, u, nog u, duidelijker dan ik soms ben. U ramt hoor. nooit dingen door de strot van anderen. strot nee. Nee, Zoals werd gezongen? Nee, maar als ik ergens iets nee, vind... Als ik het echt vind, dan ga ik er wel heel lang voor. Dan kan het misschien wel zo ervaren worden door sommige mensen. Ja, dat, laat ik, ja, dat kan denk hm. ik wel. Vlak voordat het termijn sloot, heeft u zich deze week kandidaat gesteld... als voorzitter voor de FNV. Had u het niet gedaan als het sociaal akkoord niet tot stand was gekomen? Hm. Dat weet ik eigenlijk niet, want ik heb het pas afgelopen zondag echt besloten. Uh, we hadden, ik ben natuurlijk in juni gekomen voor de reorganisatie van de FNV. Die is op 17 april afgerond. En gaandeweg de rit, want in, in juni wisten we nog niet eens welk kabinet er kwam. Laat staan uh, hoe de verkiezingen zouden uitpakken. Laat staan dat we wisten dat het kabinet zo zou starten met zes mannen in een, een kamer... die een uh, akkoord in elkaar timmerde, een regeerakkoord dan. Uh, maar gaandeweg uh, moesten we natuurlijk vaststellen dat uh, tijdens de verbouwing... de winkel niet gesloten kon worden. En we dus ook mee moesten doen voor de belangenbaardiging van de leden. Ja, u moest door. We moesten door. Ja, maar als het niet gelukt was, ja, dan had u natuurlijk een veel minder sterke positie gehad, of niet? Ja, maar ik heb altijd gezegd, voor mij is de reorganisatie van de FNV belangrijker dan het sociaal akkoord. Dat het toch uiteindelijk bij elkaar is gekomen en gelukt is, is een mooie bekomstigheid. En is wel heel goed voor onze leden en voor potentiële leden. Want we hopen hiermee enige rust te creëren, zodat we door die crisis komen. Want elke dag, ook gisteren, kreeg ik nog weer heel, van heel dichtbij iemand die ontslagen wordt. En dat raakt mij ook elke dag als mens. Een van de redenen om het niet te doen, zei u, is uw privéleven. Ja. Waarom denkt u nu ineens dat, dat voorzitterschap blijkbaar toch niet zo'n druk op uw privéleven zal uit? Nou, toen ik de Tweede Kamer verliet, uh, uh, was ik alleen thuis. En uh, inmiddels ben ik weer gelukkig met mijn eerste vrouw. Dus daar moet ik nog een keer een boek over schrijven. Uh, maar dat doe ah. ik pas veel later. Okay. En dat is toch wel een prettige bijkomstigheid. Als het thuis yeah. op orde is, kan je buitenshuis aardig wat aan. Daarom zou het kunnen. Uh, naast. Alle lof voor het sociaal akkoord uh, die u krijgt toegeswaaid uh, in de publiciteit en, en, en overal. Er zijn natuurlijk ook mensen die kritiek hebben en die zeggen... Ja, Heerts heeft ze gewoon een dode mus laten verkopen. Want de bezuinigingen zijn helemaal niet van tafel. Nou, dat is denk ik gisteren of eergisteren was het zorgakkoord. Er en heeft de minister van uh, Volksgezondheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport... met de staatssecretaris Van Rijn duidelijk laten weten... de nullijn. Uh, de nullijn in de zorg die is van tafel. Ik onderbreek u heel even, want ik geloof dat er uh, een nieuwsflits is. 18 minuten over drie Ewout de Jong van de NMS. Ja, korte mededeling. De Hogeschool van Leiden is ontruimd vanwege een bommelding. Alle studenten en medewerkers moesten het pand verlaten. De politie zegt op de hoogte te zijn van de bommelding. Maar meer bijzonderheden zijn nog niet bekend. Dat was het. Dat was het. De Hogeschool van Leiden. Nadat er dus eerst begin van de week al heel veel politiebewaking is geweest... omdat er een dreigement was van een leerling uit Costa Rica... die dreigde met een pistool rond te gaan lopen en een lera leraar uh, neer te schieten. Wat vindt u van dit soort uh, ja, berichten en ontwikkelingen, meneer Heerts? Nou ja, ik denk dat... Ik kan dit niet beoordelen. De politie moet altijd handelen naar uh, de inschatting die men op dat moment maakt. Maar uh, de vrijheid van het internetverkeer en alles maar kunnen zeggen... en uh, ongegeneerd uh, vinden wat je van iets anders vindt en, en, en bedreigingen... daar moeten we denk ik maatschappelijk wel iets mee. Ja, wat kun je ermee? Daar kun je weinig mee, maar heel veel dingen... Uh, ik, ik zie wel eens dingen ook op Twitter langskomen... Dat ik, en ik ken die persoon, dan, ik zie dat ook nog wel eens in mijn voetbalwereldje. Dan denk ik in het stadion kom ik je dan tegen en dan zeg ik van... joh, was dat nou nodig afgelopen week? Wat, wat denk je daar nou mee te bereiken? Dus ja. ik vind toch wel dat we elkaar daarop moeten de aanspreken. De drempel is te laag uh, van de sociale media... Nou, kijk, je mag in ons land als dus een groot goed alles zeggen, maar je hoeft niet altijd alles te zeggen. Nee, nou ja, goed, dus we zullen horen wellicht uh, wat er ook weer achter deze bommelding zit, of er überhaupt iets achter zit. Uh, maar we gaan door over waar, waar we het ja. over hadden, over het sociaal akkoord. Mensen die zeggen, ja, u heeft zich een beetje, zoals ik zei, door je mus laten verkopen, hè, want die bezuinigingen die gaan niet van ja. tafel. Werkgeversvoorzitter Wintjes zei het gisteren ook op deze zender als volgt: In het sociaal akkoord is alleen de invulling. Van de, van de 4 miljard of ruim 4 miljard is van tafel gehaald. En er is door de bonden gezegd dat ze geen behoefte hebben aan, aan die bezuiniging. Maar daar is geen akkoord over afgesproken, nog in negatieve zin, nog in positieve zin. Dat is gewoon de taak van het kabinet. Weggeversvoorzitter Wientjes, u zegt Zet, ja, de bezuinigingen zijn van tafel. Maar zegt hij ja, luister eens, dus er is alleen de invulling is van tafel, maar ja. de bezuinigingen zelf niet. Nee, nou, het is wel iets merkwaardigs in ons land, hè. Want het is een soort voor-Prinsjesdag-discussie... Uh, waar Den Haag zich mee heeft opgezadeld. Want straks kan je ook al over de bezuinigingen van 2016 spreken... of 2020. Um, lijkt regeer moet vooruitzien, toch? Jawel, maar we hebben natuurlijk gewoon fatsoenlijk de begroting van 2014. Dat wordt op Prinsjesdag 2013 gepresenteerd en niet veel eerder. En nu, door Brusselse regels, moeten we dat allemaal al in het vroege voorjaar doen. En de winter was nog niet voorbij of toen kwam dit pakket al. Dat was ook de reden dat ik er zo boos over was. Maar verwacht u dan dat in augustus blijkt... dat? Ze is niet meer nodig zijn die bezuinigingen. Nee, maar kijk, als de nullijn, uh, de nullijn in de zorg is nu van tafel, als die weer terugkomt voor de ambtenaren en het onderwijs, dan lijkt mij dat onbestaanbaar en hebben we een groot probleem. Ja, en, en bovendien, als er inderdaad, dat ging dan oorspronkelijk om 4,3 miljard extra bezuinigingen. Als er niets veranderd is in de economie en dat is volgens alle economen zeer de verwachting, dan moet er weer datzelfde bedrag bezuinigd worden, toch? Dus ja. dat zal weer gevolgen hebben voor de afspraak in het sociaal akkoord. Dat weet ik, maar als je, als je kijk, we hebben een vertrouwensakkoord. Ik sta daar nog steeds 100% achter en dat blijft ook wel zo. Het gaat er natuurlijk om dat we proberen door de crisis heen te komen. En, uh, ik vind maar het... doe je dat door vooruit te schuiven? Nee, maar ik vind ook niet dat we elkaar de maat moeten nemen... over of het nou 2,9 is of 3,1 Natuurlijk is het altijd nog een min. En natuurlijk is het het niet tekort goed. bedoelt u? Ja, maar op ja. langere termijn wil ook de FNV wil niks anders... dan gewoon een stabiele begroting, ook van de Rijksoverheid. Dat is veel beter. Maar ik vind de, de manier waarop men nu met Brusselse regels omgaat... terwijl we eigenlijk in een diepe crisis zitten... dan heb ik liever dat we wat mensen helpen... en dat we proberen weer uh, in de bouw... Uh, maar ook op andere plaatsen de economie weer aan de praat te ja. krijgen... dan uh, zoals mijn collega Smit van het En, en toch, vijf. het zal u niet verbazen, zijn er ook mensen die zeggen dat u dat niet doet. Bijvoorbeeld Jaap Koelewijn, hij is hoogleraar economie aan de Universiteit Nijenrode. Die maakt zich boos over het akkoord. Uh, hier, uh, de werkelijke problemen worden niet aangepakt. We zien dat er problemen zitten in de hypotheekmarkt. We zien dat er problemen zijn in de bankwezen. En er zijn problemen bij de pensioenfondsen. Zou het daarom niet aan te raden zijn om daar de oplossingen te zoeken in plaats van op de arbeidsmarkt... Als het probleem primair een financieel probleem is, wat heeft het dan voorzien dat je een sociale akkoord sluit... waarbij allerlei noodzakelijke moderniseringen en wijzigingen worden uitgesteld. Terwijl daar waar het probleem echt ligt, er onvoldoende maatregelen worden genomen. Ja, Koelewijn, het is een financieel probleem. En dat schuift u eigenlijk alleen maar vooruit. Nou, nou misschien zelfs wel de jongere generatie. Nou, dat, onze jongere organisatie FNV Jong heeft ook, staat ook volledig achter dit akkoord. Nou ja, kijk, dit zijn natuurlijk altijd economen. Er zijn er veel van en ook altijd wel wat te vinden... die de ene kant op redeneren en de andere. Dat is het aardige van de wetenschap. Maar um, uh, wat, wat mij betreft gaat het, uh, het akkoord gaat over het beter maken... voor mensen en voor FNV-leden en nieuwe FNV-leden. En ik, ik lig niet zo wakker van die cijfers. We hebben hier grote hervormingen afgesproken. Als het gaat om een eerlijker ontslagstelsel. Over meer private verantwoordelijkheid voor vakbonden, ook voor de WW. He, de overheid trekt zich langzamerhand terug. Dat zien we ook in de zorg. Dat zagen we ook bij de WW. En dat hebben we ook al eerder gezien bij de WAO. Dus ja, dat, nee, betekent... dat zijn inderdaad grote hervormingen waar ik het zo nog over wil hebben. Maar het gaat natuurlijk ook om de betaalbaarheid. Dat weet ik. Nou, uh, Ik zei al van nou, wij zijn niet verantwoordelijk voor het budget ter kader van de overheid. Dat de ligt u even ergens anders. Dat ze nee. nou, dan makkelijk een akkoord afsluiten. Dat zou heel flauw zijn als ik er niet achteraan zou zeggen dat ook de FNV op de termijn gewoon een begrotingsevenwicht wil, dat er ook bij de overheid net zoveel binnenkomt als dat eruit gaat. Dat maar die 3% is niet heilig voor u? Die 3% is natuurlijk een hele belangrijke norm, maar als je midden, midden in een crisis zit, met de hoogste werkloosheid sinds tijden, met jongeren die niet aan het werk komen, met uh, ouderen die eigenlijk uh, te vroeg het arbeidsmarkt verlaten, dan wel er op, op het laatste moment worden uitgegooid tussen haakjes en vervolgens ook nog eens minder pensioen pensioenvooruitzicht. Dan nu even niet. We moeten... Nou, dan nu even niet zou te gemakkelijk zijn. Maar dit sociaal akkoord zegt, die hervormingen gaan door. Alleen iets, langer, eh, iets later dan gepland. Hm. En daarom hebben we ook een stip op de horizon gezet. In 2020 moeten een aantal dingen helemaal gerealiseerd zijn. De overheid betaalt nog maar twee jaar WW. Ja, dat vind ik op zichzelf helemaal niet zo'n grootste probleem. Oh. De, de WW was altijd... U wel, ook... denk ik. Nee, maar de... de die vinden het van belang dat ze niet werkloos worden. En wij proberen dus een deel van de, van de betalingen... ook van werk naar werk te maken, zonder dat je in de WW komt. Want het gaat niet om de maximale duur van hoe lang je in de WW zit... het gaat erom of je weer tijdig dat inkomen je aan het werk kunt blijft. krijgen... en dat je aan het werk blijft... of bij een andere werkgever aan het werk komt. Ja. En wij gaan een mooi vakbondsproduct richting 2020 maken... dat voor vakbondsleden de WW beter is dan voor anderen. En dat is gewoon een private afspraak. En hoe hou je ze aan het werk? Onder andere door flexwerkers na twee jaar in vaste diensten nemen. Dat is ook een onderdeel van het akkoord. Maar wat nou als dat werk er niet is? Als die vaste baan er niet is. Dus na twee jaar zeggen ze, helaas pindakaas. Ga maar een andere baan nou, zoeken. Dat is, dat is natuurlijk een van de grootste uitdagingen. Maar kijk, wat ook niet helpt, is mensen allemaal de uitkering afpakken... en dan net doen alsof er werk is. Want zo werkt het ook niet in ons land. Dus het is niet zo van, nou je geeft, je, een, een, je geeft iemand niks... en vervolgens is er werk. Nee, maar dan kun je toch beter uh, dat flexwerk langer door laten gaan. Want dat hebben ze in ieder geval weliswaar tijdelijk... maar dan is er werk. Nee, maar er, was, er, er is ook in dit, in dit akkoord nog voldoende mate... van flexibiliteit voor werkend Nederland. En ook voor de ZZP's. We wilden er doorgeschoten effecten aanpakken. Als ik u zeg dat ik met een Hongaarse vrachtwagenchauffeur een tijdje geleden die sprak, die alleen maar op de Nederlandse snelwegen rondrijdt, voor zover het rijdt, en nee, niet in de file staat. En die doet dat voor 2,60 euro per uur via een of andere illegale constructie in Hongarije met een postbusfirma. De gemiddelde krantenjongen in Nederland verdient meer dan die Hongaarse vrachtwagenchauffeur. En dat is niet... Oneerlijke eerlijk. concurrentie. Dat is oneerlijk. ja. Maar we moeten dat ook helemaal niet willen. Ja. U hebt uh, voor elkaar in ieder geval dat de, de, de werkgevers en de bonden weer verantwoordelijk worden voor uitvoering van WWWO. Dat is, dat is een uh, ja, wordt het algemeen ook wel gezegd een historisch resultaat. Uh, dat is ook heel lang zo geweest. En toen hadden we die die periode dat de WO zo uitdijde. Dat werkgevers en bonden gezamenlijk... iedereen lekker in die WO stopten ja. voor de overheid volstrekt onbetaalbaar. Waarom denkt u dat dat niet weer gaat gebeuren? Nee, dat hebben werkgevers en werknemers ook gezien. En daarom is er een jaar of tien, twaalf geleden... een grote her hervorming in de WO doorgevoerd. En die kwam tot stand in de Sociaal Economische Raad... door werkgevers en werknemers. Dus die zijn zich te degen bewust van... dat problemen moeten worden opgelost... door degene die ze ook veroorzaken. En het grote probleem op dit moment... Maar de, de, het belang ligt daar natuurlijk niet, want de overheid moet gewoon betalen. Uh, en, en werkgevers en werknemers vinden het makkelijk... Nee, om mensen die ge geen werk hebben weer in een uitkering te stoppen. Sorry, is een groot misverstand. De oh. overheid betaalt relatief heel weinig aan werknemersverzekeringen via WW. Uh, dus de arbeidsongeschiktheidsregeling... Maar wel aan de, de WO, toch, toen? Jawel, maar die wordt. Maar de, de prikkels zijn dus nu verand, uh, veranderd. Dus de, de vervuiler betaalt in de werknemersverzekeringen en dat moet terug. En daarom hebben wij ook gezegd dat werknemers weer mee moeten gaan betalen aan de WW. Zodat je het zelf voelt als je zeg maar, het over de schutting bij een ander uh, keepert. En dat, dat is dus een niet noodzaak de is om te voorkomen dat er te veel mensen in die uitkering uh, terechtkomen. Z zeker, ja. degene die de problemen veroorzaakt, kan ze, ze al het beste oplossen. Er kwam deze week ook een zorgakkoord tot stand. Bent ja. u daar blij mee? Um, dat leek uh, ons goed. Er zijn heel veel dingen ten opzichte van de oorspronkelijke plannen uh, verbeterd. Maar onze sectorbond, sectorzorg en welzijn van, van, van onze Avocabo... die gaat daarover, uh, die vonden dat niet ver genoeg gaan. En uh, dat moet ook kunnen binnen de FNV. Ja, Corrie van Brenk, zij is voorzitter van die bond. Die, uh, daar hebben we ook een quote van klaarstaan. Uh, die zei daar op deze zender ook in het Radio het volgende over. Ik zal nooit tekenen voor... Uh... Tienduizenden ontslagen. En ik kan me niet voorstellen dat welke voorzitter van een vakbond dat zou doen. Heeft ze gelijk? Dat begrijp ik heel goed. U zou uw handtekening daar ook niet onder zetten? Nee, ik ken niet alle details van dat akkoord... maar onder dit akkoord, waarin nog zoveel werkgelegenheid uh, uh, ter discussie staat... dat is niet goed te zijn. Overigens, door, mede door toedoen van de Afverkabel en Corrie van Brenk... heel veel verbeteringen aangepast. En ook Wintjes en ik hebben ons de laatste week tot het uiterste ingespannen... dat dat uh, akkoord unaniem zou worden. U weet ook dat de kosten van de zorg volledig de pan uitlopen... dat er iets moet gebeuren, maar u zegt... nee, behoud van banen is veel belangrijker... dan dat we dat de zorg herstructureren. Nee, dit ging over een deel van de thuiszorg... en dan nog weer een onderscheid tussen thuiszorg en huishoudelijke hulp. Maar ook al over maar de ik... vraag, willen we dit nog betalen? Is stofzuigen iets wat in de AWBZ moet zitten, bijvoorbeeld? Zeker. Nou zit dat voor een deel er al niet meer in. Maar als je ziet dat als we niks hadden gedaan met z'n allen... dus de overheid met name... dan was over 10, 20 jaar gaat er ongeveer ruim 80 miljard naar de zorg. En dat is niet alleen onbetaalbaar, maar is ook onbeheersbaar... Ja, ja. Dus En dat je op zichzelf, uh, in je buurt en in je wijk en in je familie wat meer voor elkaar over hebt, voor dingen die kunnen, dat moet. Maar mensen die niet kunnen, dan moeten we de basis van solidariteit in ons land hebben. We hebben een is van Rijn op, praten? Nee. Die zegt dat ook. Nou, dat heb ik hem. Dat, dat, dat is, ik ben in ieder geval niet van Rijn, dus uh, dat nee. is dan een groot misverstand. Maar, maar dat hij zegt: de mensen maar, die... die het echt niet kunnen betalen, die krijgen die hulp. En als je het wel kunt betalen, helaas, pindakaas, het wordt de, te duur. Dan zullen we een bijdrage moeten vragen. Zeker, maar de zorg. Kijk, wat er in de zorg wel goed fout is gegaan, is dat um, bepaalde elementen in de zorg die maken winst maken. Ik zeg wel eens van, doktoren en, en, en chirurgen maken veel winst. En die moeten ook solidair zijn met de mensen die in de thuiszorg werken. Want die doen heel belangrijk werk. En het is niet zo dat de een veel belangrijker is dan de ander. De u zegt dat zorg... geld is ergens anders te halen. Zeker, en dat is, vind ik de doorgeschoten privatisering in, in, in ons zorgstelsel. Die leidt tot dit soort excessen. En het kan niet zo zijn dat de overheid zegt, u moet maar aan de nullijn. Eh, terwijl aan de andere kant er winst wordt gemaakt in de farmaceutische industrie... en andere delen van de zorg. Dus de redder dat van moet... het poldermodel die gaat binnenkort meedemonstraten demonstreren met de Avocabo tegen de ontslagen in de maar thuiszorg? Ik weet zo niet wanneer ze demonstreren, maar... Gaan ze doen, hoor. Bij de meeste demonstraties hoort een vakbondsvoorzitter van de FNV te zijn. Dus al onze sect. Daarom was ik ook bij de Albert Heijn. Ik kon gisteren niet bij het gevangeniswezen. Maar in principe uh, uh, hoort een ge gezonde actie hoort ook bij de nieuwe FNV. Uw gaan. tot ergernis ongetwijfeld van uh, uw werkgeversvoorzitter, collega... Nou, dat, dat weet ik niet. Maar op het Bientjes. moment. Kijk, bij ons hoort uh, op het moment dat we er via polderen niet uitkomen, moeten we folder en actie voeren. Ja, dat heeft en de vakbe vakbeweging gezet. is niet opgericht om uh, werkgevers te vriend te houden. Veel we zijn plezier ervoor daarbij. Om strijdbaar voorwaarts te gaan. Ik dank u voor dit gesprek. Graag. Ton gedaan. Dank je wel. Het NOS Journaal, Ewart de Jong. Dit is Radio 1. De politie heeft de Hogeschool Leiden ontruimd vanwege een bommelding. Alle 300 studenten en medewerkers staan buiten het pand. De politie wil niet zeggen hoe de bommelding in Leiden is binnengekomen... en doet ook verder geen mededelingen. Bert Koenders wordt het hoofd van de missie van de Verenigde Naties in Mali. De benoeming moet nog officieel worden bekendgemaakt door VN-topman Ban Ki-moon. Koenders is op dit moment werkzaam als VN-gezant in Ivoorkust... en daarvoor was hij minister voor Ontwikkelingssamenwerking... in het kabinet Balken en de Vier. De hoofdverdachte van de aanslag op de Amsterdamse rechtbank in 2011 moet 15 jaar de cel in. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man het gerechtsgebouw in Amsterdam-Zuid heeft beschoten met een granaatwerper. Er vielen daarbij geen gewonden, maar er was wel veel schade. Zijn medeverdachte kreeg vijf jaar cel. De storing met DigiD is vrijwel voorbij. In Nederland kunnen internetters met DigiD weer inloggen op websites. En vanuit het buitenland zijn er nog wel problemen. Maar daar wordt hard aan gewerkt. DigiD werd de afgelopen dagen doelwit van een zogenoemde DDoS-aanval. Een computerserver wordt daarbij zo vaak bestookt... met verzoeken dat hij onbereikbaar wordt. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Verkeersinformatie van de ANWB, Wijnond Zwaan. Het is druk op de weg. 170 kilometer fieden staat er alles bij elkaar. Vooral in het midden van het land, op de wegen rond Amersfoort, Arnhem... en ook net het zuiden, rond Breda, is het opvallend druk. De meest in het oog springende die staan op de A2... van Eindhoven naar Maastricht, voor Maastricht 7 kilometer. Het was een aanrijding op de A10 zuid richting Amersfoort. Alle rijstroken zijn wel weer vrij... maar bij knopend de Nieuwe Meer staat dan wel 5 kilometer fieden. De A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en knopend Ewijk 10. En de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Gordelen en Bavel 8 kilometer. Er staat een vrachtwagen stil en die blokkeert de rechte rijstrook. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mol. Goedemiddag en welkom terug. Vanuit de corona naar het Rembrandtplein in Amsterdam... gaat Frits Barend zo sportieve hoogte- en dieptepunten met ons doornemen. En je kunt daar natuurlijk zoals altijd op reageren. Graag zelfs Twitter ons, hashtag AvroVML. En je kunt ons ook bekijken via de website vrijdagmiddaglive.avro.nl. Maar eerst de vraag of advocaten wel voldoende worden gecontroleerd. Want die vraag klinkt steeds luider nu... Het aantal advocaten enorm is toegenomen, maar daarmee ook het aantal advocaten dat het niet zo nauw met regels lijkt te nemen. De advocatuur heeft de controle nu in eigen hand. En volgens Fred Teven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, is dat niet goed genoeg. Hij stelt een nieuw onafhankelijk college van toezicht voor. Door advocaten overigens al een verkapte vorm van staatstoezicht genoemd. We gaan erover praten met Germ Kemper. Hij is deken van de Orde van Advocaten in Amsterdam. Welkom, meneer Kemper. Ik hoef u niet voor te stellen aan uw tafelgenoot Frits Barend, want u kent hem van vroeger. Ja. Wij hebben in dezelfde klas gezeten op school. Ja. Van welke school? Fossius Gymnasium. Hier Middelbare genoemd. school. Ja. En nou ja, dan, dit is de kans om eindelijk te weten hoe was Frits. <laughs> Uh, ik was uh, zeer op hem gesteld. Oh ja? Brave leerling? Nee. Nou, Frits? Nee, ik was geen brave leerling. Ik stond twee keer per week, uh, moest ik de strafmiddag op de gang. Je meent het? Ja. Dus, was ik wel een brave leerling, vond je? Iets braver. Iets braver. Ja, Iets braver. Noem één we... ding wat eigenlijk heel gênant is ja. voor iemand die tegenwoordig deken van de orde van advocaten is. Nee, dat kan ik niet doen. Oh, dat kan je niet dat noemen. Hij woonde bij de conrectrum. Ik zei, we, moeten we beginnen met ons lied. Gymnasiasti Fossiani. Ah, en andersom, één ding... Wat heel gênant is voor Frits Barend? Nee, nee ja, helaas. Nee. Ja. Nee. Goed, We gaan het hebben over toezicht op de advocatuur. Op dit moment doen advocaten, zoals ik zei het zelf... een lokale deken van de orde van advocaten... zoals u, meneer Kempen, die beoordeelt klachten over collega's. Die gaan dan eventueel door naar de Raad van Discipline. En gaat dat goed met die controle, vindt u? Er uh, lopen een paar dingen door elkaar heen, sorry. Uh, ik beoordeel geen klachten. Ik leid ze per definitie door naar de tuchtrechter als een klager dat wil. Ik kan wel... U zegt niet, uh, ik ga deze klacht niet, niet doorleiden. Dat nee. wordt, gebeurt standaard. Nee, ik, oh. uh, soms lukt het mij wel uh, als een klager. Om iemand te overtuigen. Uh, ongelijk heeft Om hem ervan te overtuigen Aha. dat. Goed, dus okay. Vaak lukt het ook om juist advocaat en klager. Een beetje bij elkaar tot elkaar te brengen. te brengen. Maar gaat het goed, vindt u, met die controle op deze manier? Dat is dus niet de eigenlijke controle. De eigenlijke controle, dat is iets anders. Dan... En bedoel nu het hele systeem. Ja. Is dat voldoende? Um, ja. Want... Ik, ja, zei, ik, ik, zei nee. het, ik zei het in de inleiding, ja. wij lezen, horen, zien regelmatig advocaten die het niet zo nauw nemen met de regels. Uh, en dat wordt overigens door uw landelijke collega Loorbach ook erkend dat er veel advocaten inmiddels ook bijkomen, waarvan je misschien niet allemaal kunt zeggen dat ze kwalitatief voldoende zijn. Nou, ik denk niet dat Jan Loorbach dat gezegd heeft. Maar laten we nou het nou niet ingewikkeld maken. In ons systeem komt het voor dat advocaten ongelukken maken. Niet veel. Laat nou Ik heb hier een tekenen. hele lijst voor ja. me liggen hoor. Fraude met gesubsidieerde rechtshulp, misleiding ja. van cliënten, oplichting... voor tonnen cliënten opgelicht, opdracht tot huurmoord. Allemaal advocaten die om die reden geschorst ja, zijn. Eén is eigenlijk al te veel, want een advocaat moet van onbesproken gedrag zijn. Dus één is al te veel. Het is geen handelaar. Het is geen iemand die op de markt staat en zegt... nou, dit is van vorige week wat twee weken oud is. Um, U haalt uw schouders op. Ja, omdat ik denk. Nee, sterker nog, ik weet zeker. Dat in ieder geval alles wat bijvoorbeeld nu Teven, maar ook Kamerleden in hun hoofd hebben. Eh, die, eh, die missen een heel belangrijk eh, startpunt. Namelijk, vertel mij dan. Waarom dat beter zou gaan dan wat we nu doen? Nou, Omdat de slager dat... zijn eigen vlees niet moet controleren. Nee, dat is, zeg. Dat is een adagium. Dat is een, dat is een tegelspreuk. Maar ja. dat is niet een, eh, een toetsbare gedachte. Vertel mij eerst... en ik ben echt niet de enige die dat zo bedenkt. De Raad van State heeft dat in zijn advies... Uh, over het wetselstwerp van TV ook gedaan. Vertel eerst... Wat er fout is gegaan en vertel vervolgens. Nou, dat je... hele rijtje nee, wat ik nee, net opnoemde. Nee, sorry, dat is. Uh, uh, uh, ik maak hem even af, zou ik zeggen. Ja. Vertel me eerst wat er fout is gegaan en leg vervolgens uit waarom je denkt dat in een ander systeem die fouten vermeden worden. En die fouten die er onmiskenbaar zijn en die niet veel zijn, dat hou ik echt tegen, maar dat is een waardeoordeel over aantallen... Eh, ja, maar zie 7, u, ziet u advocaat. alles als... als de... Want hoeveel nee, advocaten vallen, vallen er onder u als... Vijfduizend. Ik zie absoluut niet alles. En dat is dus precies wat ook niet... en gelukkig niet in eh, wat ik nu maar tevenplannen noem... voorkomt, dat bij elke advocaat een veldwachter zit... die even aftekent wat er elke dag gebeurt. Zo zit het niet in elkaar. En dat betekent dus ook dat het onvermijdelijk is... dat er advocaten... Ongevoud. In de fout gaan. Maar ik neem aan dat bij. u dat wel wil voorkomen. Ja, dat, ik vind dat dan. iets te makkelijk. Een advocaat hoort erbij. Ik vind juist een advocaat hoort ja. er dus niet bij. Ja, maar daarom moet hij er ook uit als dat ja, uitkomt. Ja. Ja. ja, nee, daar zijn we het wel. Okay. Maar, maar hoe, hoe zie je alles? Want de, de sector zelf, de advocatuur heeft Rijn-Jan Hoekstra gevraagd... om onderzoek ja. te doen. naar nou, hoe kan je de toezicht verbeteren? Hij zegt, het gaat op veel fronten goed. Maar ja. het is nog niet goed. Er zou meer proactief gecontroleerd moeten worden, er zou meer voorkomen moeten worden. En dat is juist waar het nu aan ontbreekt. Ja, maar daar zijn we dan ook druk mee bezig. Maar als u 5000 nee, advocaten moet, nee, dat kan toch niet? Nee, het nee maar dat kan Teven ook niet. Laten we dat even. Wij hebben het hopelijk wel ja, ja, overreden. Ja. Nou ja, ook Teven ja. zegt, er moet meer proactief gecontroleerd worden, bijvoorbeeld. Nee, Teven zegt dat er staatstoezicht moet komen. Mm -hmm. Dat is een heel ander onderwerp. Uh, wat wij doen, dat is beter inzien dat je aan opleiding en begeleiding... en dus ook aan het eh, bezien van advocatenpraktijk en advocatenkantoren... en het actiever reageren op signalen, daar, daar professioneler mee omgaan... dat we daar best belangrijke stappen voorwaarts nog kunnen zetten. We kunnen, en daar zijn we mee bezig. Daar zijn maar we vrij druk mee bezig. Die zelfs. plannen van TV die staan nu ook weer ter discussie, zou je kunnen zeggen... door de roering van Bram Moskowitz. Hè? Want veel van uw collega's, waaronder Gerard Spong... die zat in Nieuwsuur, en trouwens ook Moskowitz zelf... die denken dat hij zo zwaar gestraft is... om te voorkomen dat de plannen van Teven ingevoerd worden. Zodat de sector kan laten zien... nou, wij doen, wij doen echt wel ons best. Ja. Uh, daar heb ik alleen maar vragen bij... De eerste vraag is, had ik als deken eh, misstanden aantreffend bij een onderzoek... had ik daarvan af moeten zien, omdat anders het verhaal gaat... dat ik het voor tevens een plezier doe? Nee. Lijkt me niet juist. Want u bent de deken die ja. die, die, die zaak he, heeft ja, aangebracht. Ja. En u zegt, dat had ik sowieso moeten doen. Ja, ik ga niet denken van... oh jee, dan nou gaan ze vast uh, vrezen dat dat is om teven hun plezier te doen. Ja. Dus ik laat het maar lopen. Dus daarom al is het uitgangspunt Nee, maar hij, hij is wel zwaarder gestraft dan u wilde. Hè? Want u wilde een jaarschorsing met een half jaar voorwaardelijk. Ja, maar en, nu even de weer tussendoor, sorry. De tuchtrechter, dat is een onafhankelijke instantie. Daar zitten uh, bij de raad van discipline, een lid van de rechterlijke macht... en vier advocaten in, uh -huh. daar heb ik geen invloed op. Nee, die u niet. Op een touwtje. Maar die tuchtrechter, tuchtrechter kan toch denken... die ja, wil die misschien ook niet dat Teven zijn plannen doorvoert. Nou, en dan vandaar... Dan, die, die tuchtrechter die zal volstrekt falen als hij dat liet meetellen. Maar mee het ander... dat is het een... Nee, ga je nog ja. eventjes, dus ik maak hem af. Um, je kan ook zeggen dat het ligt aan de klimaatverandering... of aan de kredietcrisis. Dat kan je ook niet bewijzen dat het onzin is. Dus... De, de, de, maar het kan al er niet zinvol over praten. is andere commissies. Want wat mogen je zeggen, wat jou nu ook verweten, is dat je. Ja, het was een soort persoonlijke ruzie tussen twee advocaten. Dat, wat zegt, zegt, dat voorkom je ook daarmee. Dat men niet gaat zeggen, ja, de ene advocaat is jaloers op de andere advocaat. Dat voorkom je ook. Ja. Als je het uit de advocatuur haalt. Die, ja, maar ik geloof, die niet, dat, ik niet, die, geloof die, niet dat dit soort kinderachtige gedachten aanleiding moeten zijn om. Uh, nou, Je het moet alles voorkomen om dit te vermijden. Oh nee. Ja, vind ik Dit, wel. Nee, want dan heeft hier de officier van justitie of de veldwachter het gedaan. Dan heeft hij weer een veet. Maar in gedaan. allerlei sectoren, de politiek voorop, wordt heel vaak gezegd... Als er, je moet zelfs de schijn van belangenverstrengeling, noem maar op, ja. vermijden. Want anders vertrouwen we de politiek niet meer. Het vertrouwen in de advocatuur is natuurlijk van wezenlijk belang. Ja, maar... Eh, en dan komen we nu aan de principiële kant. Die heb ik zorgvuldig nog eventjes vermeden. Eh, de overheid is de laatste die zich ermee moet bemoeien. Het is niet anders. Dat heeft nadelen. Dus u zegt misschien wel een onafhankelijke instantie. Maar dan dat, wij ook wel dat, wel de dat de overheid er tuurlijk. iets over te de zeggen. De overheid mag zich nou, principieel niet mee dat bemoeien. Daar is wel iets voor te zeggen. Want ook die kan in de, voor het, uh, in de rechtbank komen te staan, bij wijze van spreken. Uh, de overheid heeft er alle heeft er veel belang bij. En die maakt er ook geen geheim van. Dat advocaten allemaal onzin uithalen. Dat moet voorkomen worden, om het even plat te uh. zeggen. Eh, dus je krijgt opstelt en die zegt, goh, orde, doe er eens wat aan... want er komen allemaal kansloze zaken bij bijvoorbeeld het Europese Hof uit. De overheid heeft een eh, geldelijke invloed op advocatenwerk. Ja. Dus het is de overheid wel wat waard. Dat, dat, dat moet je gescheiden vanminder. houden. Dat, dus ja. ik wil niet dat de overheid bij een advocaat komt kijken of hij... Het eigenlijk wel volgens Dan toch nog dienst. even, want u zegt, ja, het is onzinnig om te vermoeden... dat uh, uh, hier uh, rechters zwaarder hebben gestraft vanwege die zaak De Nederlandse deken, nog een keer Hans Lorbrach, die zei in Nieuwsuur... Jan Lorbrach. Uh, uh, Jan Lohrbach, zei dat de advocatuur met de uitspraak in de zaak Moskowitz... heeft bewezen in staat te zijn in dit soort zaken... gewoon in eigen beheer te kunnen regelen. Dan ligt hij toch zelf dat verband eigenlijk... van dat die zaak wel degelijk een rol heeft gespeeld. Als hij dat zo letterlijk gezegd heeft... dan denk ik dat we het er nog even met elkaar gaat over nog even hebben. Met hem over ja, want, want, is niet zo omdat, omdat dus in ieder geval de tuchtrechter niet gelijk valt te stellen... met de orde van de advocaat of de advocatuur, dat is ondenkbaar. Maar Lorbach ziet dat dus wel een beetje zo. Nou ja, daarom zeg ik, ik wil even weten... Ik zou even willen nagaan wat hij letterlijk die heeft gezet, maar gezegd. Maar ja. ik zeggen, nou, dat vind ik geen mooie formulering. Nee, want nee. het is absoluut... Uh, uh, het valt niet met elkaar te vergelijken, de tuchtrechter en de, Tot slot. En de orde. Vindt u eigenlijk dat Bahamowski te zwaar is gestraft? Want u vroeg een lichtere straf. Um, ja, dan komen we aan het napleiten. Eh, daar onthoud ik me maar van. Nou ja, we doen het niet oh, vooraf. Dat is niet nee. netjes meestal. Maar achteraf... Nee, maar achteraf ook. Napleiten ook is even vervelend als voorpleiten, hoor. Ja, Moskowitz was wel boos op u in Nieuwsuur. Want die zei dat u in NRC, zaterdag, voor de ja. uitspraak zeg maar, van het Hof van Discipline... Ja. Ja. had gezegd, ja, tegenwoordig heeft dat Hof minder last van slap, slappe knieën. Oftewel... Hij, zal, ja. hij moet zwaar gestraft worden. Ja, dat trof mij wel, want eh, ik had hem maandagmorgen opgebeld um, en hem uitgelegd uh, hoe dat zat met dat NRC-artikel. Dank u wel, sprak hij vriendelijk, ik snap het. En toch was hij boos. En op En toen u? was ik wel wat verbaasd dat hij. U uh, vindt dat u die uitspraak wel uh, kon doen? Het was voor, een heel afgaand aan de uitspraak van het Hof. Het was een heel ander soort uitspraak in een heel ander soort context. Niet, u bent niet goed geciteerd. Ja, ook weer niet fout, maar ik had een gesprek een week of vier eerder... met Marcel Hane over een ander onderwerp. Toen hadden we het, aan het algemeen over hoe advocaten met een beetje verstand van zaken... en dat, ik ben daar één van, aankeken in de loop van de jaren... tegen uitspraken van de tuchtrechter. Nou, dat was hem. Maar mag je iemand levenslang geven in ons land? Want dat heeft hij gekregen voor zijn vak. Um, dat gebeurt drie, vier advocaten per jaar, ja. Maar u bent ja. nog wel een speaking terms, begrijp ik, met Bram Moskowitz, dus... Maar ik denk het niet. Ik, dat, dat weet ik niet, moet ik omdat dan weer gaan zien. sprak maandag. Ja, nou, de, maandag inderdaad hebben we elkaar voor het laatst gesproken. En dat hm. was een plezierige maar het gesprek. Maar is toch tegen je rechtsgevoel in dat iemand levenslang krijgt... die na het slordig is geweest fouten van, maar, maar die levenslang krijgt omdat hij zijn beroep niet meer mag uiten. Ja, maar Frits, dat gebeurt drie, vier keer per jaar. En ik ja. mag je ook toegeven dat er advocaten zijn die alleen al op basis van een goed gesprek met mij of een andere deken... besluiten om er maar mee op te houden. Dat komt voor. Het is ja. niet uniek. We gaan kijken uh, wat, er, wat er komt van het toezicht. Of dat inderdaad in handen van de advocatensector zelf blijft. Of dat teve wellicht toch nog andere plannen op tafel ligt. Ik dank u voor uw toelichting tot zover, Germ Kemper. We gaan zo praten over sport met Frits. Maar eerst luisteren we weer naar Landmark 105. Landmark 105, Masquerade. Redacteur van het Blad Helden. En naast hem ook nog de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten Germ Kemper. Ook liefhebber van sport? Uh, ik heb een jaar of tien sportcolumns voor trouw geschreven. Dus ik ga nu heel kritisch naar Frits luisteren. En uh, keek u er alleen naar of bedreef u zelf ook sporten? Ik ja, doe het zelf ook wel. Welke? Uh, tennis, golf en bridge. Nog steeds? Ja. Allemaal? Ja. Dat u er tijd voor hebt... Met al de toezicht, dan val je advocaat ook nog zo naast. Ja, okay, ik neem je ziet het er ook patent uit. Ik, ja, maar het, je, het gek is, is dat je, je zet dat vraagje vra vra ja. je ook deels zien wat naar theater gaat. Nou, als je zegt heel veel film, theater, boek. We oh ja, zijn etcetera, met je twee keer per naar theater gaan. Dan zou ik hetzelfde vragen. Ja. Inderdaad. Maar nee, maar het is alleen maar fijn als het lukt. Ik wil er verder niks mee zeggen. Frits, jouw tops en flops. Waar wil je begin, dat ik mee begin? Tops. De tops. Noella van Klaveren won afgelopen zaterdag een zilveren medaille met E.K. Turnen. Dat is de laatste zilveren medaille die Nederland won... was Suzanne Harmes in 2005. En het vrouwenturners had onder druk sinds die meisjes... die sportproef van 2001 en later ook andere meisjes... hebben geopenbaard hoe zij mishandeld zijn... door hun coaches Gerrit Beltman en Frank Louter. Die zijn geestelijk en lichamelijk jarenlang mishandeld. En daarom is het ook wel eens leuk voor de vrouwenturrensport. dat er dus ook medailles gehaald kunnen worden. zonder deze twee gediplomeerde boeven. Top drie, en, was dat Ja, en ik vind het ook, ben ook blij dat de KNGU, de Turrenbond. in beroep gaat tegen de uitspraak. dat zij niet mag vinden dat Frank Louter kinderen mishandeld heeft. Oh, dat gaat door. Dat dan gaat echt een De zaak. Helemaal achter dat. Oké. Okay. Uh, dan uh, vier koninklijke Nederlanders. Afgelopen oh, week Jordi Nou, dat verdienen ze wel: Jordi oh. Robin van Persie, Arjen Robben en Björn Kuipers. Maandagavond werd Jordi Kruijf met Maccabi Tel Aviv. Hij is sinds dit jaar technisch directeur van Maccabi Tel Aviv. Meteen in zijn eerste jaar werd hij kampioen van Israël. Vier wedstrijden voor het einde. Is tien jaar niet meer gebeurd bij Maccabi Stel Tel Aviv. Stelt dat wat voor, die competitie? Is ja, niet? dat stelt wel wat voor. Okay, maar goed, ja, nee, hij is technisch directeur. Hij heeft er wat veranderd. Ja. En ze spelen altijd nog wel voorronde Europa League, Champions League. Soms in de eerste ronde. Het okay. is geen topvoetbal. Daarom een lintje voor Jordi. Lintje voor Jordi. Dezelfde avond werd Robert van Persie... Met Manchester United zijn eerste jaar ja, kampioen. Twee en dan maakte een droomdoelpunt. Ja. In die nacht werd mijn kleindochter geboren, maar dat terzijde. Ook nog. Dinsdag voor, was, dinsdag was jouw Arjen. Of, of, of, of je dochter, of de, de vrouw van je dochter? De vrouw van mijn dochter, ja. Vriend ook een lintje dus. Dinsdag was Arjen Robert uitblinken bij die unieke overwinning van Bayern München op Barcelona. Maakte Anpass een prachtig doelpunt. Ook een lintje. En woensdag Björn Kuipers. Een foutloze wedstrijd bij Borussia Dortmund tegen Real Madrid. En hij gaf het zo ook nog een terechte strafschop. En het was een hele moeilijke wedstrijd. En die vloot die foutloos. Leentjes van Frits Barend. En dan, ik had het 30 jaar niet durven dromen. Maar ik was eigenlijk wel blij met de overwinningen van Bayern München en Borussia Dortmund. <laughs> Sorry. Op Barcelona have... ja. en Real Madrid. Vooral die overwinning van Borussia Dortmund. Je wordt fan van Duits voetbal. Nou, het zijn overwinningen van gezond verstand, gezond beleid. En het is de overwinning op de poenerigheid. De poenerigheid slaat toe in het voetbal. Ja. Allerlei sheiks. Uh, Paris Saint-Germain, Manchester City. Maar Real Madrid heeft dan geen sheik, maar heeft gewoon de staat. Real Madrid en Barcelona hebben samen een schuld van geloof, bijna 1 miljard. Dus wij, jij en ik, wij met z'n allen betalen de salarissen van Messi Wat en Ronaldo. we Spanje ondersteunen. Ja, dat zijn schulden aan de staat, aan de fiscus. Ja. Dus ik vind het echt fantastisch dat gezond beleid... Uh, Borussia Dortmund was 7, 8 jaar geleden bijna kapot... Is met jeugd gaan werken, heeft heel goed gescout. Barry München geeft niet meer uit dan er binnenkomt. En het loont zich dus, loont. want zij gaan de finale spelen. Ja, het is wel ik heb je ook gekeken naar die wedstrijden? niet? Ja. En, en, en bent u het eens met de analyse nee, van Frits? Uh, want uh, ik had toch liever Real zien winnen... want de 80-jarige oorlog is voor mij nog net iets verder weg... dan de Tweede Wereldoorlog. <laughs> dat, dat speelt nog steeds mee bij u? Je moet het ergens ja, aan vastgenomen ja. Maar ja, het, het gaat voorlopig ja. niet meer gebeuren als je deze wedstrijd Maar die tachtigjarige vind je nog steeds een trauma... dan ben je dus blij dat Real Madrid niet in de finale zit. <laughs> maar goed, uh, alleen... Ik ben dus echt, uh, ik ben heel anti-Duits opgevoed en ik ben daarin veranderd. Ik bedoel, Duitsland is een, gewoon een goede bondgenoot, is een beschaafd land geworden. Ja. Maar toen hoorde ik de speaker na elk doelpunt van Borussia Dortmund... en daar kreeg ik koude rillingen van. We horen nu het, na het vierde doelpunt, Lewandowski, die penalty, moet je de speaker horen. Dit is een klein fragment, hebben maar, maar dat ging de hele wedstrijd ja, zo door. Elk doelpunt, Bayern München was die speaker ook verschrikkelijk... maar deze was nog veel erger. Ja, en dan kan ik het toch weer niet... dan heb ik gewoon nare associaties bij dat geduidse geschreven. Maar Frits, als, als hij dus Spaans, Italiaans of Nederlands had gesproken... Ja, maar die doen het niet. Bij nee? Manchester United is het... goalscorer nummer 10, Robin van Persie. Ja, maar in die stadions worden Fantastisch. ze toch allemaal opgesweept door die speakers? Die, nee, door die nee, speaker. nee hebben is het die hebben het niet nodig. In Nederland gebeurt dat ook niet. Ik vind het... En het, het wordt zo opgeblazen... Nou, ik vond het geen beetje... ik ooit in zo'n voetbalstadion geweest. Ja. En, en ja. wat is uw ervaring met die speakers? Nee, ik ben het eens met ik, Frits? Ik denk niet dat Frits gelijk heeft dat het in Nederland niet gebeurt als we Ajax scoort dan. Nee, dan wordt niet op. zo. Ja. Nee, niet zo erg. Zeg ze, Maar dat klinkt het toch anders in het Nederlands. <laughs> laat ik het zo ja. Zeggen. Ja, dat is Eens. De vlog. Okay. Ik was zondag bij Feyenoord-Vitesse. Geweldige sfeer, geweldige wedstrijd. En bij Vitesse speelde Jonathan Reis in de spits als vervanger van Boni. En hij is nu al drie keer uit de goot gehaald door zijn trainer Fred Rutte. Hij heeft een keer een auto-ongeluk veroorzaakt als jong talent. Zware blessuren mocht hij weer terugkomen bij PSV. Toen was hij aan verslaafd, mocht hij weer terugkomen bij PSV. Uiteindelijk heeft Rutte hem naar Vitesse gehaald. En zondag, hij raakte geen bal tegen Matthijssen en de Vrij. Nou speelde hij ook heel goed. Met nou Matthijsen. Hm. Dus toen hij, pas, toen hij gewisseld werd in de tweede helft... merkte ik pas dat hij meedeed. Ja. Jonathan Reis, Zo slecht was hij. Dus dan denk je, ik word mijn lijden verlost. Maar nee, dat vond hij niet. Hij liep zo naar de weg van de bank. Hij gaf Rutte geen hand. Hij gaf zijn... Uh, opvolger geen hand, geen vervanger geen hand. Hij liep woedend weg. Meneer was zwaar beledigd. Ik zou zeggen, laat hem meteen doorlopen naar het vliegveld... en een enkele reis janeiro wegwezen met zo'n gozer. Bij deze. Uh, dan Louis Soraris. Ja, ik heb hem altijd verdedigd. Maar ja. ik deed het afgelopen weekend weer, weekend weer een ik tegenstander Ik heb begint nu al te lachen. Ja. En het gekke is, dat het, is nee, het is niet eens een overtreding die een zware blessure veroorzaakt. Hij beet. Ja, het, hij beet. Het is een actie waarvan je als tegenstander denkt... Of als Peter, die is gek geworden. Ja. En ik voetbal nu bijna nou meer dan 55 jaar. Ik volg het voetbal al meer dan 40 jaar. Ik heb de eerste doodschoppen gezien. Uh, spugen in ballen knijpen, karate trappen. Ik heb daar reacties op gezien. Gezien als het, gelukkig, niet meegemaakt. Ja. Maar bijten kende ik niet. Nee. En het, is ook niet, het staat ook niet in de spelregels. Hè? Nee. Het is dus niet strafbaar bijten. Nou ja, hij wordt voor tien wedstrijden geschorst. Het staat niet in de, de spelregels ja. dat voor bijten krijg jij vijf, uh, vijf wedstrijden geschorst. Ik noem het ook de overtreding 3.0. En ik heb maar één verklaring ervoor. Ja. Hij stieren van de honger. Maar jij blijft wel fan van hem? Ik blijf fan van de voetballers, maar dit is wel gedrag wat ik niet kan verklaren. Dit is Cam echt. Uh, ik ben jaren grensrechter geweest en ik heb nooit de spelregelboekjes ingekeken. Maar er staat toch wel iets als zondigen tegen de geest van het spel of zo. Ja, dat staat er ja. wel. Maar goed, als je honger hebt. En ja. dat is dit uh, toch absoluut weer wel. Maar goed, maar ja, het nee, het u dus, zich het ook zo het is, over het dit is zondag, over zondag, de, ja, Hij is terecht ook, zwaar zwaargeschakeld, ja. ja, want ik, als dit een voorbeeld is en ja. mensen kijken hier naar, dit kan niet. Hij is tien wedstrijden Daarmee voorkomt. Uh, heeft hij zichzelf in handen dat hij geen topscorer wordt in Engeland. Dat wordt nu Robin van Persie. En dat hij ook niet gekozen wordt door het voetballen van het jaar in Engeland. Want hij was voor beide kandidaat. De laatste flop. Nou, de UEF en de KVB nu nog steeds weigeren... om elektronische hulpmiddelen, Hawkeye of de videoscheidsrechter. Afgelopen vrijdag bij Heerenveen, Ajax Heerenveen, Gusse Bujoek. En Hensbal, waarvan Frank de Boer relativerend zei... ik dacht dat het handballen waren. De klasse van Frank de Boer is dat hij niet kwaad werd, want het kostte hem twee punten. Hm. Twee dagen later scheidsrechter Nijhuis... Bij Fijna Vitesse, die een hensbal zag die geen hensbal was. En dat zag er inderdaad wel uit, maar het was geen hens. Het kostte Vitesse de wedstrijd, hoewel Vitesse veel minder was. Maar toen was het gebeurd. En video dan had die scheidsen kunnen helpen. Want reken maar dat Gozubiuk ja, heel slecht geslapen hebben van deze fout. Gewoon gebruik die filmbeelden. Gebruik het even. Je kan per wet helft even twee minuten om een hulp vragen. En dan heb ik het nog niet eens over Bayern München tegen Barcelona. Drie hensballen in het strafgebied van Barcelona. Waarvan er twee echt een duidelijke penalty waren. En dan ook nog een buitenspelgoal van Bayern München. Tegen Barcelona. Had allemaal voorkomen kunnen worden met die Hawkeye of die videoscheid. Zeg. Technisch is het te lang mogelijk. Dus het is onbegrijpelijk gewoon, uh... dat ze het niet doen. Ik kan maar één verklaring ja. vinden. De KVB en de UEFA vinden het zeker heel erg leuk als hun scheiders afgaan. Frits Barend met zijn tops en flops. Germ Kempers, dank voor de toelichting over het toezicht op de orde. Niet op de orde, maar op de advocaat, op de hele sector. Uh, wij gaan zo direct praten met een andere advocaat. Richard Korver is ook gearriveerd over de uitspraak... in hoger beroep tegen kindermisbruiker Robert M. En Bert Brussen komt natuurlijk langs. We gaan samen met hem browsen. Tot zo. Averon. Beatrix, bedankt. Op 29 april staat Dit is de Dag nog één keer stil bij koningin Beatrix. Bekende Nederlanders als Lisbeth List... majesteit, ik bewonder u zeer. Joep van Hek... Ik zei, Tricks, jij belt naar huis dat het wat later wordt. Ik bel naar huis dat het later wordt. En we gaan de stad En En Annemarie Jortsma spreken zich op haar laatste werkdag uit... over wat ze heeft betekend. Dan is ze toch wel de moeder des Vaderlands, hè? Lisbeth List, Joop van Hek, Annemarie Jortsma en vele anderen... bedanken koningin Beatrix. Dat is de koningin, onze koningin.